9 uur. Jeroen van Kam met het SNR Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincie Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Het instituut zegt dat langs de westkust van Nederland zeer zware windstoten kunnen voorkomen met snelheden tot 110 km per uur. Ook in de rest van het land kan het hard waaien met windstoten van 80 tot 90 km per uur. Op de Waddeneilanden en het IJsselmeer kunnen de stoten zelfs snelheden van 100 km per uur halen. In het hele land zijn vandaag evenementen afgelast vanwege het verwachte slechte weer. Het Rotterdamse zomercarnaval is voor het eerst in het 31-jarig bestaan afgelast. De organisatie durft het in verband met de voorspellingen niet aan. De luchtvaartmaatschappij KLM heeft 30 vluchten geschrapt vanwege de zware windstoten die vanmiddag worden verwacht. Tijdens een storm mogen er minder vluchten vertrekken en dat zou voor flinke vertragingen kunnen zorgen. Met het annuleren van de vluchten wil KLM dat voorkomen. Het gaat alleen om vluchten naar Europese bestemmingen. En ook de voor vandaag geplande wedstrijden scoetjesielen in Stavoren gaan niet door.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 In Dresden zijn gisteravond opstootjes geweest bij een nieuw tentenkamp voor asielzoekers. Vlak voor de aankomst van 500 Syriërs kwam het tot een confrontatie tussen leden van de neonazistische NPD en tegendemonstranten die het voor de asielzoekers opnamen. De tegendemonstranten riepen provocerende teksten en werden toen door zo'n 200 neonazies bekogeld met flessen, stenen en rotjes. Drie mensen raakten daarbij gewond.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 In Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland komen in de loop van de ochtend zware windstoten voor. Verder staat er file op de A16 Breda Rotterdam tussen Knopen-Zonsheel en Zevenbergse hoek 3 kilometer file door een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Weet niet van ophouden, Tom Petty en de Heartbreakers. Pas alleen nog een nieuwe serie uitgebracht, heb ik heb hem ook wel gedraaid. Maar ja, de klassiekers, die laat je ook niet los. Dat vind ik toch altijd wel leuk om die ook even te draaien. Won't Back Down uit de jaren tachtig hier bij Toe Leef. Zes minuten over negen, het is vandaag 25 juli. En kijk altijd even wat er allemaal gebeurd is op deze dag. Vertel. Vertel? Me. Ja. Oh, ik wil het vertellen. Het is vandaag, dus het is Gelukkig. de feestdag... Van Jacobus de Meerdere. Ja? En dus de nationale feestdag van Spanje. En dan denk je, god, wie is Jacobus de Meerdere? Maar het was een uh, apostel, zeg maar, van Jezus Christus. En hij is dus uh, in, in, Spa in Spanje, is hij dus degene die... Uh, er is een kerk in Santiago de Compostela. Ja? En uh, daar, die is in zijn eer geweest. En hij was altijd van de ja Jacob's geld. En uh, die hele route van de Compostela is naar zijn uh, graf toe. Oké, okay, daar zijn graf toe. Oké, okay. dus, ja. Nou. Okay. Ja, ik zal niet verder over uitweiden. Nee, goed, met is altijd wel gelukkig ja, te wat weten grappig om te waar zeggen. het van komt. Ja, ja, in, in 2000 uh, op deze dag uh, een tragisch ongeluk uh, met het uh, vliegtuig de Concorde. Of één van de Concordes eigenlijk. Ja, er waren er twintig uh, en uiteindelijk uh, vier prototypes geloof ik. Je hebt er heel veel aan gewerkt. Het was, hij was heel snel, hè. Hij kon echt de mensen heel snel vervoeren. Was, ja. Het kostte wel een paar centen, maar... Klopt, uiteindelijk heeft het 113 mensenlevens gekost. En uh, ja, uiteindelijk eindigde het Concorde-programma in 2003... Ja, toen ze erin begonnen, want je ja, had dat net opgezocht. Wanneer waren ze ook De eerste? 1969. Ja, Daar zijn ze, toen zijn ze begonnen met vliegen. Het is de eerste. En toen was het echt, nou, dit wordt de toekomst. Dit wordt het vliegtuig. Ja, dat zag ik ook wel heel 113 apart. 113 mensenlevens. Hè? Dat, dat is wel echt. heel veel. Hè? Op YouTube moet je maar even gewoon uh, Concorde in Parijs invoeren. Dan krijg je echt dat filmpje uit verschillende hoeken gefilmd. Uh, dat die dus in brand staat. En dat die omhoog gaat. En uiteindelijk uh, ook vanuit een vliegtuig of. Uh, gefilmd geloof ik. En uiteindelijk hebben ze nog animatie gemaakt wat er nou precies gebeurd is. En DC-10 was voor de opstijging van de, de Concorde op die baan geweest. Die had een stukje staal achtergelaten. Dat kwam in de motor van deze Concorde. En dat uh, zorgde voor een explosie. En uiteindelijk de boel in de brand. En uiteindelijk heeft hij proberen te landen. Dat is geloof ik zeilings gebeurd. En uiteindelijk zijn dus daar uiteindelijk... Maar er waren er we wel overleven of zaten er maar 113 in? Of mij zaten er maar 113 in. Ach, ik ja. Er was niet veel meer van over van deze nee, Concorde. Precies. Andere dingen speelden. Brock Hudson. Brock ja, ja, Hudson? Daar, ja, je hebt daar heel veel over gelezen. Maar ik weet dat dus, Rock Hudson die speelde toen ooit die, uh, die hele mooie film... met die hele donkere dame altijd over, uh, over uh, Egypte. Uh, Cleopatra. Met Cle die, hoe heet je donkerdam uh, uh, nou? We, uh, nou, we, nou ja, je ik, weet, ik met weet die ik mooie ben... blauwe ogen. Die... Ik weet alleen dat uh, Elizabeth Taylor heeft Ja, heel Elizabeth Taylor. Van. Was dat de donker? Ah, oh, ja, donker haar bedoel je? Ja, heel donker haar okay. en uh, hele blauwe ogen. En dat uh, was een film over, uh, uh, over Cleopatra. En uh, was hij dan uh, Antonius? Ja. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, Hij werd echt gescreend omdat hij was echt een man om te zien. Hij zag er mooi uit. Ja. Dus zijn eerste paar uh, films, of zijn eerste film eigenlijk, dat was de Fighter Fighters Squadron. Daar was hij niet echt helemaal de ster in. De tekst moest hij uh, ontzettend vaak overdoen. Die is wel 30, 40 keer of zo over. Het ja. was maar één lijntje tekst, maar toch onthield hij het niet. En uiteindelijk uh, was het niet helemaal duidelijk. Is hij nou, houdt hij nou van mannen of houdt hij van vrouwen? Uiteindelijk is hij ook nog voor het publiek getrouwd met een vrouw. Maar uiteindelijk in 1985, dus op deze dag, maakt hij bekend dat hij AIDS had. En niet veel later leed hij uh, aan de gevolgen van AIDS. Ja. Uh, hij is 60 jaar geworden. Hij heeft heel wat films gespeeld. En als je geïnteresseerd bent in deze man, moet je gewoon even op YouTube even een uh, naam invoeren. Dan krijg je een interview met een uh, Engelse interviewer. En dan zie je gewoon dat het een echt een leuke vent was. Gewoon echt. Runcuttion, ja. dus in 1985. Dat je zoveel films gemaakt ook. Ja. Goed, ja, ja, andere nee. ja, ik kon het nog even niet laten. Nee? Ik wil nog even één dingetje aan die Concorde toevoegen. Oké. Okay. dat zijn even de snelheden. Oh ja, oh, ja. mannen, ding, ja, mannen ding. 1920 km per uur. Oftewel, macht 2,04. Hé, hey, is het bijna net zo snel als jouw. Uh, hoe heet dat ding? Ook weer, als ja? Mijn motor, ja. Nee, als je oh, als surfboard. Nee, aan die, uh, die warm drive. Warp drive. Nou, nah. oh, nou bijna. Goed, door. Ja, door. Ja. Uh, de eerste reageerbuisbaby wordt geboren in 1978. Echt waar? Ja. Bizar, ja. ja. Maar dat zijn er inmiddels al meerdere weer. Uh, uh, heel veel, veel meer geworden. Ja? En zij is zelf is ook gewoon op natuurlijke wijze moeder geworden. En, en zij ja, leeft de... gewoon. Ik denk dat ze er al wel niet te veel meer over wil horen. Maar reageer, reageerbuis, dat is toch uh, kunstmatige interminatie? inseminatie? Inseminatie? Nee, kunstmatige inseminatie is dat, is nee, dat... dat, dat je. Ja, dan, dat doen ik... ze bij koeien. Van huppertijen uh, spuit erin en ze, ja, ze dat worden doen ze, zwanger. Dat doen ze ook wel eens bij mensen. Ja. Dat is ja. kustbaar maar reageerbaar wordt echt helemaal wordt buiten, echt... buiten de baarmoeder wordt de oh, wow. bevruchting geregeld. En daarna worden de bevruchte eitjes ingezet. Ah, ja. Okay. Ja. Die worden teruggeplaatst. Ik ah, wil okay. zeggen, je, uiteindelijk als kind groei je niet op in zo'n buisje, toch? Nee, nee is... je, ja. je, ik zie het weer te, te... Ik krijg je ook last van hechtingsangst en zo. 90... angst. <laughs> ik ga weer door 1945. Verlies Winston Churchill... De verkiezingen, Winston uh, Churchill heeft natuurlijk in de, in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, die was net af, heel veel gedaan. Alleen, hij was tegen een bepaalde zaak in Engeland, was hij een beetje tegen, dus had ook heel veel uh, vijanden. En uiteindelijk dachten ze in Engeland, we zijn eigenlijk toe aan iets, helemaal iets nieuws. Een fris geluid, en deze man was natuurlijk al ver, buiten de, of ver boven de 70, dus iedereen zou van Winston Churchill, bedankt. We gaan iets anders doen en ik zeg ik kon het er niet laten om toch nog even een klein stukje van zijn toespraak te laten horen. That is the will of Parliament and the Nation. Heb je nou gedronken? Very champagne, the French Republic, linked together in their cause and in their need. We'll Heel krachtig, maar ik moet toe zeggen hij <laughs> dronk ook wel veel. Het <laughs> lijkt wel een, het lijkt ook wel een pastoor of so, in <laughs> zo in de kerk zo'n. Die een, ja, maar nog ja. wel die iets te veel aan de miswijde ja. Aan de, de ja, precies. <laughs> en uh, zijn mooiste woorden waren tijdens, een, uh, tijdens de oorlog van... Ik heb je niks anders te bieden dan bloed, zweet en tranen. En, ja, en toen dacht André Hazes, hier gaan we niet over maken. Ja, ja. <laughs> Misschien wel, ja. Goed. Nou, nog één laatste beetje. Eén nog even, ja. uh, Want dat, ik, het beeld staat nog heel ja, vers in mijn hoofd. Dat is 2010, een Italiaanse uh, onderhoudstrein uh, dendert door een stootblok in Stavoren. Uh, en ja, die gaat gewoon dwars door een uh, watersportwinkel heen. Nou, ik zie nog die trein daar ja, staan als... en die hele winkel gewoon helemaal weg. Zo. Dat was echt, uh, ja, dat was bizar. Ja, dat ging je aan je hart, een watersportweekend, ja, uh, uh, winkel. winkel. Ja, ja, nee, ja dat, dat ging van. mij aan mijn hart, ja. <laughs> dat, is echt, dat is echt jouw winkel. Ik broodig. dacht plunderen. Je, je dacht, ik ga er nog even heen. Goed, straks de verjaardagen. Eerst even een ander plaatje dat ik uh, al klaar had staan... maar dat er een beetje rommelig overkomt. A Turin Breaks en het heet de Stalker. I'm in the Volgens mij alweer vijf of zes jaar geleden... Yes, we draaien wel oude muziek, dat is nog niet de bedoeling... Zeg, alleen maar nieuwe muziek hier! <laughs> Yo, ik heb een hele oude muziek voor uh, nee, de nog. landenkeuze straks. Mm, nog veel ouder. Oh, dan moet ik altijd even van vinden, hoor. Ja. ja, maar het is wel zo van... Uh, dat wilde ik nog wel even vertellen over vandaag. Jo. Het is vandaag de dag buiten de tijd. En ze, hebben, ze vieren dus... van alle verschillende nieuwjaarsvieringen... is er maar één kosmisch nieuwjaar. Want zoals een kompas geëikt is op het noorden... zo komt onze zon één keer in het jaar samen... met de ster Sirius op in het oosten... En het is de enige conjunctie, de enige vereniging die jaarlijks plaatsvindt. En dit noemen we de de dag buiten tijd. En uh, dit valt dus buiten de kalenders. Yeah. En ze zeggen ook, het is de dag die we cadeau krijgen. Een dag om geen afspraken te hebben. En een dag om alleen maar in het hier en nu te zijn. En een, oh. een dag waarop het oude wordt losgelaten. En essentie voor het leven. Even, wat volgend jaar wordt gemaakt. Dat je even, gaat, even bij gaat, jezelf. Gaat. Kom even, even ja. een moment voor jezelf. Dat je even alles loslaat. Even de telefoon neerleggen. Ja, ja je, ik vind het toch wel bijzonder. Ja. Maar ik ken ook een paar mensen die vandaag jarig zijn. En, uh, ik wil zeggen, we moeten de verjaardag doen. Ja. En uh, dus Michiel, Michiel Drommel, van uh, het strandtentje die uh, nu in het museum staat... die is vandaag Hè? jarig. Okay. Maar hoe bijzonder dat je dan op de dag buiten de tijd uh, jarig bent. Dat zijn er meer. Kosmisch nieuwjaar. Ja, dat zijn er meer mensen die jarig zijn. Woody Strode, of Strode moet ik zeggen volgens mij. Dus een, uh, uh, was een acteur. Uh, hij, zou, uh, hij is maar 80 geworden. Nou ja, 80. Hij is in 1994 overleden. Hij zou dus vandaag jarig zijn. Hij speelde in allerlei films. Het was een Amerikaanse tienkamper en American football speler. Die had een ook nog filmacteur Het was een donkere meneer. redelijk gespierd, ook vanuit die tienkamper. Hij speelde vooral in westerns. En uh, hij begon met B-films. Met Alan kom hij in Spartacus. Onze opstandige slaaf toch wel uh, bij de grote mensen uh, zeg maar, uh, in beeld. En hij heeft meer films gespeeld vooral westerns. Dus uh, die was, zou vandaag jarig zijn. Andere jarige zijn. Um... Toen was het veel. Nee, ik weet het niet. Andrea Limbacher ja? is een uh, Oostenrijkse freestyle skier En die uh, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ze uh, in de Wereldbeek terecht is gekomen... Uh, scoorde ze meteen hoge punten. En, uh, en uh, ja, eigenlijk uh, een hele mooie, goede uh, skier. Ze komt uit uh, 89, dus is net een jaartje ouder dan ik. Okay. Hm. Vandaag is die ook, zou die ook jarig zijn geweest, maar helaas, helaas al overleden. Uh, Ko van Dijk. Ko van Dijk oh. Junior, je had dus ook nog een senior, oh. Koof van Dijk Junior. Je was een Nederlandse uh, toneel en televisie en film, hoofd, uh, hoorspelacteur. En uh, het grappige is, ik dacht, ja, Koof van Dijk, hoe klonk je nou ook alweer? En toen kwam ik erachter dat ik thuis nog een klein langspeelplaatje had van... Uh, hoe heet je nou ook weer? Uh, uh, Simon Carmichael. de Kronkels. Die waren altijd s'avonds laat op de televisie. Maar je had ze ook in, uh, in, uh, in platform en daar even een fragmentje van. Van. Vrienden van mij hebben een hond. Een jonge rode setter, Die mij telkens weer tot tranen toe ontroert. Want hij heeft een volkomen verkeerd beeld van het leven. Dat hij in flagrante strijd met de feiten. Wat een stem hè? Beschouwt als een pretje. Dit is dus Co van Dijk. Hij uh, heeft heel veel, film, uh, heel, veel films toen heel stukken. En uh, die is dus overleden uiteindelijk in 1978. Hij zou vandaag jaar zijn geweest. Oké. Okay. Okay. Wie vandaag ook jaagt is Brett, Brent Maar het ergste is, hij kan zijn verjaardag niet meer via. Hij is in 82 geboren op 25 juli. Maar hij is in 2008 al overleden. Maar hij was dus degene die dat jongetje speelt in de film The Client. Het was, zo uh, het was echt zo'n heel schattig jochie. En die uh, zag, zag samen met zijn broertje, waar ging ze stiekem roken. Hij was toen heel jong. En, uh, en, en, uh, maar hij kon dus blijkbaar alle druk niet aan om uh, beroemd te zijn. Hij heeft echt heel veel films nog gespeeld. Maar hij is aan een overdosis overleden. Het mooie verhaal is wel dat hij uiteindelijk uh, omhoog zat... en dat hij een boot, die ja. jacht wilde stelen van 175.000 ja. dollar. Ja. En toen was hij hem vergeten los te maken van de, van de kade. kade. Vol van... dus speed gingen ze weg. Echt. En toen Een zootje gewoon. Dat is echt ongelooflijk wat hij achterliet. Echt. Nou ja, een gewoon. Uh, dus kijk nog even naar de client. Diegene die vandaag ook jagen is, is... Cornelia Jacoba, uh, Jacoba Witteman. Oftewel, Vanessa. Vanessa, ja, precies. Vanessa. Vanessa is dat die, maar die van die grote... Ja. Oh ja. Dit was haar grote plaats. <laughs> <part. laughs> Je begint bijna te heizen. Oh. Oh. Er zit er een clipje bij. Met ah. spiegels bij, dat je haar van alle kanten kan bekijken en bewonderen. Echt zo'n <laughs> ja, jaren 80 plaats. van alle kanten kan wel. Ja, worden. ze. zie ze. En Connie Breukoven, of later werd het Connie Breukoven, natuurlijk werd ze met hals. Maar verrassend inderdaad. Er, was, er staat een foto ook inderdaad op Wikipedia van toen was ze 30. En als je dan ziet, hoe, hoe anders ze eruit ziet dan nu. En dat is echt onvoorstelbaar. Weet je hoe oud ze is geworden? 64, hè? Ja. Oh, ja, dat is echt ja, wel um, leuk. Hè. Ik had het net over de Future skier. Skier. Ik heb er nog eentje: Jared Peterson. Um, die uh, is geboren op 12 december, dus niet uh, geboren vandaag. Hij is alleen vandaag overleden. Oh, hij uh, heeft nog in uh, ja, 2003 was uh, eerste keer op uh, de. Oh, nee, sorry. 2001 was de eerste keer dat hij, uh, um, dat hij op de Wereldbeker. En toen werd hij meteen eerste. Vervolgens de Olympische Spelen heeft hij een Olympische medaille in 2002. En uiteindelijk uh, ja, ging het daarna werd hij steeds zesde, zevende, ging het steeds verder naar beneden. Ja. Toen in 2009, uh, hoe weet uh, je uh, ja, de, dat, hij de achtste plaats haalde op de Olympische Spelen, wat ook niet echt slecht is. Uh, en uh, in 2010 won hij nog de zilveren medaille op de Olympische Spelen. Ga je zijn hele dingen toenemen, joh. Maar op, nee, op, op 29-jarige leeftijd ja. pleegde hij zelfmoord. What the fuck, dus ga ik niet aankomen. Oh. Dus uh, Wat zeg je nou? Het was het weer dan, ja. Dus dat, uh, ja. Ja. Was, uh, dat je echt zo denkt van. zo'n succesvolle carrière en dan bam, zomaar weg. Ja, ben je zomaar weg. Stap je eruit? Ach, maar dat zijn ja. er wel meer. Goed, nou, even een poster. Met, Leblanc, met uh, LeBlanc is jarig. Hij is van 1967, denk je. Wie, hoe de ja, bliek is kom met op, LeBlanc? Ja, ik zeg natuurlijk Henry Die speelde Joey Tribliano ja. in France. In uh, Friends. Yeah. Ja, het was wel lekker ding. Oh, Joey. Uh, Joey, yeah. Die altijd zo'n beetje stom speelde, maar uiteindelijk wel de mooiste was van het hele stel. Ja. Lekker dom, maar toch mooi. Dat wilde ja, vrouwen ja, natuurlijk. Ja. Niet, uh, niet te moeilijk. En Rita Marley is vandaag ook jarig. Rita Marley wordt uh, vandaag 71. En zij is natuurlijk uh, bekend als vrouw van Bob Marley. Oh ja, wacht even. Bob Marley, hoe ging het ook alweer? Ja, even, uh... Oh, het is hier langzaam. Echt heel traag. Hij ja, ging gewoon veel sneller. Ze was net even te veel gerookt die dag. Maar oh, goed, uh, wow, zij wow. zorgt nog steeds uh, voor de na, uh, na, noem je het ook nalatenschap van Bob nou, Mali. Oké. Okay. Met, met al die. Al, al die vrouwen, kinderen. hebben zoveel kinderen. Oh, heeft u oh, die ja, al ja, dit Ongelooflijk. Ja, ja. Die wordt vandaag dus uh, 71. Oké, okay, nog een paar andere. Ja, ik heb. Uh, uh, wat heb je ook nog? Iman Abul Majid. Die is van 1955. Dat is een hele mooie dame. Ja? Die, uh, die was een. Uh, ja ik heb een filmpje aanstaan. dan we wel gek van het filmpje <laughs> ik doe het gauw terug ja een dus... be beetje professioneel ja, een ja beetje professioneel maar het ja. is een hele mooie dame en zij was hoe heet dat een, een, een uh, model oh model ja ik was ook even we zijn eruit ik denk dat uh, dat, het, uh, dat we klaar zijn jongen Een Somalisch op... model was dat volgens okay. mij had zij toen ook nog een boek geschreven over uh, de besnijdenis en toestanden zo oh. dus een best een heel bekende vrouw dat zijn belangrijke vrouwen ja, bekend die... als de engel Dingel. van Afrika die brengen dingen goed onder onder andere aandacht. Ja. Nou, als laatste wil ik even melden. Tristan Moore is vandaag jarig. En Tristan Moore uh, uh, is van de uh, The Sonic Youth. En uh, hij maakt echt waanzinnige muziek. Je moet even een stukje horen. Het is een beetje zwaar. De melodie zit erin. Hij wordt vandaag 57. Echt, dat moet je zo vaak goed hard draaien. Je komt er gewoon als het niemand thuis is. Ik, ik zal niet de hele voor je draaien. En verder is ook Paul Groot vandaag nog jarig. van ik en die wordt vandaag 48, man, die jong Winkie nog! Goed, tot zover de verjaardagen van 25 juli. Allemaal gefeliciteerd, dan gaan we nu weer een moppie muziek draaien, dames en heren. Hey, Mooi, de term Morris Mouse en het heet lampshade, lampshade, lampshade. Nee, lampshade on fire. Ja, dat is het. Het is op de rij. Het is alweer een al half bijna. Maar nee, sorry, ik wil nog even geen Southwards berichten. Ik zie nog een heel interessant stukje staan. Overnam Montgomery Cliff die overlijdt is uiteindelijk op uh, uh, 25 juli in 1966. Dat is een van de acteurs die eigenlijk met acting uh, begonnen. Samen met Melon Brando en James Dean. Met acting is uh, zeg maar uh, het zo echt mogelijk spelen. Niet het overdreven wat ze natuurlijk in de jaren 40 deden. Dat hele overdreven en duidelijk articuleren. Nee, echt inleven zoals de persoon echt hoort te zijn. Dat was dus hij. Is, want uh, het Cliff. En uiteindelijk is hij ook van de Cliff afgegaan. En heeft hij daar dus een zwaar auto-ongeluk gehad. En toen was hij eigenlijk meer dood dan leven. En uiteindelijk is hij nog wel een beetje. Was hij bewust of niet? Want nee. ik vind als je Cliff heet en je rijdt van een Cliff af. Dit is toch wel uh, bizar, ja? Nee, er was iemand aan het volgen die heel snel reed. En diegene die voor hem reed, die dacht bijzelf van... ja, uh, rij niet zo dicht achter me. Dus die ging steeds harder. En Montgomery Cliff dacht van... ik moet hem blijven, anders ben ik straks de weg kwijt. Dus die uiteindelijk vloog uit de bocht vandaan. kwam ergens terecht. Toen dachten ze dat hij half dood was. En uiteindelijk, uh, nou ja, hij was ook half dood. Uiteindelijk hebben ze zijn gezicht ook weer gereconstrueerd, Hoe nu je dat? Uh, gerestaureerd. Maar er zat zo bijna geen emotie meer in... dat hij bijna niks meer kon spelen. Want het was helemaal, helemaal vlak... Zo'n soort ja. uh, botox gezicht, ha gezicht had hij. Terwijl hij eigenlijk met de film bezig was... moest de film uiteindelijk halverwege nog helemaal veranderd worden... om uiteindelijk nog hem in die film te laten spelen. En uiteindelijk is hij in een is iets overleden. En waarschijnlijk ook wel omdat hij toen een tijdje aan drugs en de drank was. Omdat hij uh, niet zoveel meer uh, kon met zijn leven eigenlijk. Want Commery Cliff, wel een interessante en dramatische persoonlijkheid. Goed, zover nog even het laatste stukje over uh, wat er gebeurde op 25 juli. Dames en heren. Goed, andere dingen? Ja, mocht je een, uh, een uh... jeep... Cherokee, een Jeep Grand Cherokee, een Dodge Durocco, een Dodge Viper of een Chrysler 200 of 300 hebben. Nou, die ga ik niet echt niet kopen, maar dat kan ik, kan ik ook niet bestellen. Maar wat is ermee mee dan? Dan moet je hem even terugbrengen. Oh. Want oh. Uh, Fiat, uh, Fiat Chrysler roept uh, 1,4 miljoen auto's terug, yeah? is een hackrisico. Het is mogelijk om vanaf afstand uh, op het IP-adres van de, van de auto's in te loggen. Ja? En dan kun je dus de, het digitale systeem van de auto overnemen. En dan, uh, oké. Okay. Dus, dus, en aangezien bijna alles tegenwoordig digitaal is in een auto, is dat best een risicofactor. Uh, ik, vind, ik vind het ook wel mak van een vriend: man heeft een nieuwe auto. Een, uh, ik weet niet wel, een van de hypermoderne... En als je met zijn sleutel in een zak vlak bij die auto staat, kan hij die auto altijd losmaken. Ja. Het lijkt me zo'n onrustig gevoel dat je dan bij die auto staat dat je denkt: is hij niet op slot? Nee, ja. hij is los. Dan loop je weg. Nee, toch even kijken. Hij is los. Hoe kan dat nou? Moet je loslaten? Het, los halen, ja, maar het idee je wat dat, wat je wegloopt, de, dat je wegloopt, dat hij op slot gaat. Weet je wat het, het grootste risico van moderne auto's is? He? Als je je de sleutel in de auto laat liggen. En je doet <laughs> je autodeur dicht. Na verloop van tijd is hij dicht. En dan moet je met breekhamers aan de gang. Ja. ja. Vroeger word je dan met een ijzerdraadje. Dat doe je dit toch wel met een ijzerdraadje, weet je wel. Of gewoon met zo'n touwtje ja, in de ja, zijkant van het ja. raam naar beneden klikken? Klik. Nee, er was toch zo'n metalen staaf ja. plat? Die kon je er tussen doen, tussen het raam. Was dat geen bekend films in 60 ja. Seconds and Gone ja. Dat Zou Het zou kunnen, ja. Dat, die zijn handig, toch? Ja, dat was echt... Ja, uh, ja. precies. Maar goed. Uh, maar we gaan zo naar stand nieuws. Maar gaan we nu eerst nog uh, een muziekje draaien? Uh, ja, bedankt voor de aanwijzing. Doe maar even. Dat is een goed idee. <laughs> uh, Sorry. We krijgen soms ah. aanwijzing van... Uh, is, uh, je hebt een uh, opleiding gedaan, geloof ik. Hè? Je bent nog een deeltijd opleiding, regisseur. Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. Uh, altijd lerend. Altijd leuk. Dit is een plaatje op het randje van... Uh, ja, een gimmick noem ik het maar een beetje. Thema Empala. Let it happen. Laat het gebeuren. Ja, dat hadden we een beetje begrepen. Dijsselbloem, afgelopen week natuurlijk groot in de krant. Dat hij eigenlijk allemaal niks gedaan heeft aan die naheffing die wij nog even moesten betalen. Was het ook weer 600 zoveel miljoen moesten we nog even aan de Europese Unie betalen. En hij zei ik ga dat aanpakken. Dat vind ik echt uh, helemaal niet goed. Het is volstrekt onjuist. Ja, dat, daar gaan korting op vragen. Heeft hij allemaal niks mee gedaan? En nu komt hij die stukken waar naar buiten toe. Nu alweer opnieuw het baantje bij, de, bij Europa <klaar> heeft, natuurlijk, heeft behouden. Met je papa nat houden, ook een beetje, weet je wel, ontkent, ontkent, ons en zo. Vriendjes, politiek! Maar dat is, een, uh, is dat een pleonasme? Even, hoe noem je dat? Dubbelop. Want politiek is sowieso altijd vriendjes oh, elkaar. Okay, ja, ja dat dat is het Vrouwelijke Amazone te paard. De wat? Iets met paard? Vrouwelijke nee. Amazone te paard. Is dus dat is ook uh, nee. pleonasme? Vrouwen, Amazon. Drie tegelijk, hè? Dus Amazon is altijd vrouwelijk en Amazone zit altijd op paard. Oké, okay. die ken ik niet. Die maar, ken je nog niet zo. Nee, leuk hoor, zeg. Een, ik vind hem grappig. Een, een, maar het is niet. Een, hoe heet dat nou? Een neo. Nee? Nou, in ieder geval, het is niet zo, want. Politiek politi is toch niet altijd vriendjes met elkaar? Oh, het is, oh, je, je ziet ze niet voor niks toch altijd zo vaak overleggen. Wilders en, en de SP zijn toch geen vriendjes? Nee, ze zijn geen vriendjes. Nee, maar, nee, bedrijven wel politiek. maar Wilders is natuurlijk ook. Die bedrijf is niet echt politiek. Nee, dat Je gooit leuk. alleen maar wandlijners in de groep. En die zegt dat ik er niet mee eens ben. We willen het allemaal belachelijk. Maar het doet niet mee met, uh, met het debat. Weet je, blijft dan thuis zitten. Gaat het op dag van uh, opmerkingen maken via tweet. Twitter. Weet je? Lekker, ja, Twitter. Ja, daar is helemaal niks mee. Uh. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja. ja. Uh, Zandvoort zal tijdelijk in uh, uh, 2016, van 22 tot en met 24 april, de grootste camperstandplaats van Europa zijn. Eigenaren mogen met hun eigen recreatievoertuig op of vanaf het circuit parkeren voor maximaal drie dagen. En een volledig arrangement omvat uh, workshops... feestavond op de zaterdag... en uh, belangstellingen mogen met proefmodellen rijden... en, en uh, achteruit inparkeren, et cetera. En ja, het wordt gewoon uh, heel gezellig. En de burgemeester heeft er al toestemmingen voor uh, verleend. En je kunt meer zien op www.nce16.nl. Goed. Oké. Okay. Ja, Twee toeristen zijn uh, dinsdagmiddag gewond geraakt... bij een verkeersongeval in de Jacob van Hemskerkstraat. De man en vrouw reden op een snorfiets richting het strand. Toen ze vlak voor de bocht naar de boulevard Bernard... Bernard, ik kan dat altijd niet... Bernard! Dia. Eh, ten val kwamen en tegen een auto aanbotsten die vanuit een andere richting kwam. Oh. Maar volgens mij maakt ze het inmiddels wel weer goed. Oh, oké. Okay. Jij voelt dat, dat, dat gewoon voor, aan, heel goed. Dat voel ik aan. Ja, gemeente en ondernemers maken de balans op... Tot 2 augustus staan vijf kiosken op de boulevard tussen Bouwers ba Palace en Badhuisplein. In deze pub op winkeltjes verkopen zandvoorts ondernemen toeristische producten. Het is een proef om te kijken of de toeristische dit meerwaarde heeft. En tijdens de tussentijd de evaluatie komt wel ervoor dat als het heel hard regent, als het heel hard waait dan ja, is het lastig, want dan waai je de dingetjes nat. Of dan waaien je de dingetjes weg. Ja, en, gek, hè? He? Daar ja. hebben gewone winkels ook last van, hoor. Ja, dat denk, maar goed, hou je spullen binnen. Ja, hou je spullen binnen. Dus, dat is dan allemaal weer een beetje te klein. Dus dan past het allemaal niet. Dat moet buiten staan. Dus daar gaan ze nog gaan kijken. En ja, dan gaan ze gewoon niet open. Klaar. Dan ga, ja, maar ja, dat is ook weer een beetje jammer. Dan blijven ze weer dicht. Ja, dat is toch jammer. Ja, ja dat is niet anders. Vandaag zijn ze ik ook vind... even dicht overdag. Ja, kan me horen, Nou ja, het maar ik, is Ik vind het een... wel leuk, want het is wel echt een... Het ziet een, er leuk uit. Een, een, een op ik vind het echt een verbetering van de boelvaart. En zeker boervaar. die ene van de VVV vind ik geweldig. Want ik heb van de week heb gewoon een hele tas met boeken... in die boekenkast aan de buitenkant gedaan. Maar hey. ja, die waai je ook allemaal weg. Ja. Maar ja, dat is hun probleem. Dat is hun probleem. Ik ja, ben mijn boeken kwijt. Maar goed, andere mensen zijn er niet zo blij mee. Namelijk de Vereniging voor Wenter telt 28 leden. En die uh, zijn onder andere met die viskramen bezig, weet je. En die moeten dus elke dag die viskraam dan neerzetten. En heel vaak rijker achteraan erachteraan met mijn auto. Denk, vindt niet erg. Het is dus even een klein ritje, maar blijf en vaak moeten ze ook alle spullen weghalen. En ze hebben nu bijvoorbeeld ook zo'n hele grote bank neergezet... waar je lekker je visje op kan nuttigen. Die moeten eigenlijk ook weg van de gemeente. Dat is openbare ruimte. En die is loodzwaar. Dus die gaan ze waarschijnlijk uit elkaar halen nu. Want dat moet echt gebeuren. En die kijken met een schuinoog schuin oog naar dat... Up -up dat pub op weekend en die pub op steentjes... die hebben zoiets je de fuck. Daar zijn alle regels wel soepel. En wij maken het allemaal mooier voor de, de, de mensen die hier naartoe komen. En wij moeten ja, het de weg ja. ik Daar ben ik het wel op zich met mee ja. eens. Want die maar het licht... was een test en ik denk dat ze hier weer van leren... op het moment dus dat er echt wat gaat gebeuren... dat die regels dan ook wel net zo streng zijn als voor die anderen. Dat ja, maar moeten, we, we, moeten ze dan elke keer die tentjes weghalen? Ja. Ik, ik snap sowieso niet nee, dat elke keer die vistenten weg moeten. Maar... De gemeente heeft gewoon gezegd... Van, we gaan gewoon de boulevard een beetje opleuken... En dit was een relatief goedkope manier om te doen. En uh, het was vijf weken lang mogen ze er gratis staan. Oké, okay, echt gratis. En uh, het ziet er gezellig uit. We maar de, nu heb je mee. over het pub op. Op Pop-up. Ja. Pop-up. Ik haal ze altijd door, door elkaar. Maar goed, ik heb het over die venters. Die kijken natuurlijk wel een beetje... Ja, ja vond, maar ja, ik, vind, vind, voor. Ik, snap, ik snap nog niet. Waarom moeten die viskramen altijd weg? Ja, ik snap het ook niet. Maar goed, het, het is denk ik voor hun eigen veiligheid ook wel prettig. Of voor hun eigen... Spullen, ja, want, want dan staat je... de politie niet te controleren of die viskarren misschien opengebroken worden en zo? Ja, dat ja, Dan moeten ze net ergens anders. Want uiteindelijk, die staan ook ergens. Ja, maar ja. als jij vent, anders heb je gewoon een markkraam die continu ergens staat. Dan heb je een standplaats. Maar als jij vent, dan beweeg je. En je hebt een bepaalde plek om te staan. En dan moet je gewoon s'avonds weg. Ja, het zijn karren. Dus ja, okay, ja nog. nog één klein ja. berichtje. Ja, ik wou wat zeggen, morgen uit. is er Jess C. En dan komt de, de club Son Bon Bon. Dat is een traditioneel Cuban salsa muziek bij Talassa. En er is ook nog een vlooienmarkt morgen uh, op het circuitpark Zandvoort. Wat oh, een ziek idee. De hele dag. Kost ik wel kom nog een keer deze kant op uh, ja. dit weekend. Dat is wel duidelijk. En wat Goed. ook jammer is, Ayuma heeft ook een heel feest. En die, uh, ja, dat is vandaag. Dus oh. Ik ben bang dat dat uh, een beetje in het water valt. En in, in de wind. Nee, letterlijk. Oh. Letterlijk. Oké, okay, nou, tot dus zover even de Zandvoorts berichten. Straks misschien komen er nog wat dingen voorbij. Eerst even uh, de Jolande keuze van deze week. En dat is? Ja, dat is een, uh, een Duits plaatje. En het heet Kodo van de ploeg Duf. Dit lang niet gehoord, hè? 2000 Jahren leeft die hard. Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses. Hässlich. Ik ben zo so hässlich. Zo so grässlich hässlich. Der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ik kan het niet lassen. Ik ben der Hass. is mezelf vergeten. Het ja. doet, doet een beetje denken aan een oude plaatje die ik al ken. Het doet een beetje denken aan The de Raw Band. Het doet ook een beetje denken aan deze plaat. Ja, inderdaad. Gaat alles weer een beetje over de ruimte. Er is ook nog een minstream min, uh, 109 is ook zo'n plaatje die over de ruimte gaat. Contact met buitenaardse toestanden. Oh, is ook leuk, ja. Ik moet wel zeggen, altijd als ik Duits hoor, ja? ik moet altijd denken aan of dat ze een beetje dat schreeuwerige, zeg maar. Ja? Don't mention the war, hè? Ja, precies dat. Ja. En uh, of ja, ja? Dat vind ik altijd als je dan die vrouwenstem in het. De, dat klinkt echt wel heel. Uh, ja, daar heb ik ook wel iets mee. Ja. Dat klinkt wel. Uh, wel dat uh, het zo'n zweep en zo. Dat, dat klinkt toch een beetje. Ja, dat ja, ja. Precies. Ja, ja. dat ah, ja. ja, houden. Ik ben er ook wakker voor. Oh je, is, oh, je vindt het wel... is dat geil. Geil? Ah, geil. Het is heel Er is één zo'n mooie plaat. Die heet geil. Everything is geil. Maar dat betekent ja? dan niet dat, maar dat betekent gaaf. Ja. Oh ja, ja geil is gaaf volgens ja, is mij. Nou, ja. goed, dat ik we hebben het gewoon uit Duitsland overgenomen dat ze iets heel gaaf vinden. Ja, natuurlijk, dat vind je toch ook gaaf. Het is uh, kwart voor tien, dames en heren. Het is kwart voor tien, hier bij Toeback. Ligt op de rand er zijn ja. nog een paar gespreksonderwerpen die we toch echt niet kunnen laten liggen. Ja, ik, uh, ik hoorde het in het bericht. Uh, ja, Je hebt het wel eens dat je telefoon in je zak zit. Ja. En dat je dan uh, per ongeluk iemand belt. Ik heb bijna nog nooit. Nee, ik heb het nog nooit gehad eigenlijk. Ja, nee. ik, ik, heb het, ik heb het een keer gehad met een, uh, met een manager van me. Ja? Dat was best wel tricky. Want uh, mijn telefoon dacht. Nou, laat ik uh, hem even bellen. En uh, nou, hij nam zijn telefoon niet op. Nee? Dus hij ging op voicemail. Ja? Maar ondertussen was ik aan het werk ja? en was ik uh, met mijn collega over hem aan het praten. Oh, oh dat dus is Het sedant. is echt chaos-theorie, noem je dat? Het was zo mooi, want ik had echt. Um, nou ja, ik was heel positief over hem. Ja? En die andere collega ook. <laughs> en dat was zo lucky. Want, uh, <laughs> Meestal dat, weet het niet. Nou ja, <laughs> ik had ook wel negatieve punten over hem. En dus dat, dat scheelde... Uh, uh, Geld op je loonstrook. Ja, precies. Ja, maar links. in ieder geval, nu is het dus in Amerika ja. is, uh, hetzelfde gebeurd. Uh, een een uh, voorzitter van een groot bedrijf, die heeft dus... Ongeluk, uh, uh, ja, in het Engels noemen ze dat butt dial. Het yeah. uh, ze, ze die. Um, uh, de assistent van de directeur gebeld. Yeah. Nou, en die, die, die nam dus op: en die hoorde dus een gesprek yeah. tussen die man en zijn vrouw. En die heeft dus mooi mee te pennen. Maar ja, die ging dus helemaal los tegen zijn vrouw over de directeur. En die heeft dus dat allemaal netjes zo opgeschreven. Die heeft het gelukkig niet opgenomen waarschijnlijk. Nou ja, dat is dus vervolgens naar doorgespeeld. Die man is bancair geraakt. Die heeft een rechtszaak aangespannen. Uh, ja. De rechter heeft uh, besloten dat dat dus. Het is jouw verantwoordelijkheid dat jouw telefoon zeg maar. Ja, dat je weet dat je daarmee mensen kan bereiken en dat mensen daarmee kunnen luisteren ja. eventueel. Dus dat is je eigen verantwoordelijkheid. Die is in het ja niet uh, ge, ge, uh, gelijkgesteld. Die is niet gelijk. Ja, die is zeg maar. maar hij, is hij heeft de rechtszaak verloren. Hij Hecht. heeft de rechtszaak verloren, ja. precies. Ja. En vervolgens is dus. Nou ja, dus. Je mag daar op grond daarvan dus mensen ontslaan in Amerika. Maar ik. En, um, ja, ja, maar. Nu, gaat, nu gaat die man gaat, uh, de, uh, m, m, opnieuw die vrouw aanklagen. Maar dan omdat, ja, het was mijn telefoon. Maar mijn vrouw heeft ze ook afgeluisterd. Oh, en het was de, inbreuk op de privacy. Ja, ja. precies. Ah, ah, hey, maar op... was dat nou niet zo? Want jullie zijn wat technisch. Dat uh, tegenwoordig het zo zou zijn dat je met telefoons. Als mensen telefoons hebben, dat, uh, dat de binnenlandse veiligheidsdienst via gesprekken af kan luisteren... dat die ja. mogelijkheid er bestond. Dus op dat moment is het dan ook je eigen schuld? Of is dat met, op die manier uh, tegen jou uh, ja, dat, feiten zijn verkregen? Dat, die, uh, is, ja, maar dat is weer anders, want... Je, dan, zit je echt op, dan ben je echt bewust aan het afluisteren. Nu ben je in principe een telefoongesprek aan het voeren. Ja. Maar dan ben je echt aan het afluisteren. Als ik nu zo'n apparaatje zou kopen... en ik zou Wilco in de gaten willen houden... en ik zou de hele tijd... Maar, hem, ja, dan ben ik strafbaar. Maar het is nog de vraag... Zeg maar, als jij onbeleefd bent tegen je baas... of je baas gewoon jou kon ontslaan op die onbeleefdheid. Ja, maar ja, Amerika. Nou, Amerika. Oké, oh, we zijn eruit. Ja, ja, ja, ja, ja, dus, er zo is het gewoon helemaal in Amerika. Altijd vriendelijk en aardig voor elkaar zijn... Ook al is dat niet altijd de waarheid, zeg maar. Swan Heaven. En dat heette Empires. Nederlands ben je trouwens, hè? Dat is dit je verdwijnt. Dat kan je ook verwachten. Zaterdagmorgen. MUZIEK Bens 5200 mensen vinden dit leuk Kijk even op Facebook Dat is best wel, nou. toch ja, nou. Het is ook een beetje wel in de wereldrijd door regelmatig voorbij komt In de hoop dat ze niet binnenkort allerlei covers gaan spelen Omdat dat van hun wordt gevraagd Doe het niet, laat je niet verleiden om in de wereldrijd door covers te gaan spelen <tieft> Ik had er zo tenenkrommend Doe het ja. niet Goed, dit is uh, Toepak Leefste Radio 10 minuten voor 10. En Er waren wat veranderingen, hoorde ik net we, wat veranderingen. Ja, ja was Ayuma is volgende week pas. Okay. Ik kreeg net uh, door de bedrijfsleider, de, de programmaleiding... Bedrijfsleider, ja, ja. De bedrijfsleide, de programmaleiding, kreeg ik net uh, een berichtje. Want, uh, het is al een week uitgesteld. Dus als je toch denkt van, ik ga ervoor, ik ga toch naar Ayuma toe. Nee, niet doen. Volgende week. Het is volgende dus, uh, week. Ja, nee, hartstikke goed. Okay. Uh, maar uh, ga, gaan jullie nog op vakantie dit weekend? Want uh, het Hips, schijnt ik. heel druk te zijn op de wegen naar de Europese vakantiebestemmingen. Want voor de Gotthardtunnel in Zwitserland heeft de hele nacht file gestaan. En volgens de Verkeersinformatiedienst staan er ook veel Nederlands in de rij voor de tunnel. En, uh, en ze verwachten echt zaterdag tot 700 kilometer file op de Franse snelweg, Bijna 100 kilometer meer dan vorig jaar. Zo. En de eerste file ontstonden al om half zes bij de Mont Blanc... En bij Parijs en de A7, de route Soleil, die stroomde vanochtend ook al vol. En tussen Lyon en Valence reed het verkeer om half acht, ook al langzaam over 40 kilometer. Volgens mij kan je gewoon beter zaterdag weggaan. Ja, voor mij zijn heel veel mensen gisteren vertrokken en die konden redelijk snel doorrijden, zag ik op het nieuws. Ja, dus de mensen die ja, waren ja, goed voorbereid, uh, die ja. hadden we gaan wat eerder. Maar ja, het is, uh, ik denk dan zelf, van dan ga ik bijna liever, uh, als ik een huisje heb besproken, van, nou, ik kom wel één dag later en dan... Uh, en dan uh, kan ik gewoon lekker doorrijden. Nee, ik, mijn vakantie begint nu. Ik wil er nu heen. Ik wil er nu heen. Ik wil er nu zitten. Dan pas begint mijn vakantie. Dan, met stress alles en alles toe. en toen. En dan, je dan je zit denken? je daar in zo'n huisje. Oh. Dodelijk saai. Wat doen ah. we hier eigenlijk? Godsnaam. Lekker zwemmen, lekker in het zonnetje, lekker eten. Nou, wat je daar kan doen. Tenminste, het kan nu nog niet. Maar, Even een tip. Uh, Eerdaas uh, zal dat wel zo zijn: tip van de week. Sony Picture Animation heeft namelijk zijn zin gezet om een film te maken over emoji. Oftewel, emoticons. Ze willen een, oh, een uh, film vanaf. helemaal uh, gaan, uh, gaan uh, bouwen, die, uh, een geanimeerde film... Yep. die helemaal in het teken staat van de, de gele hoofdjes en de, uh, okay. hoe het precies uh, gaat worden... weten ze nog niet, maar ze pakken het wel serieus aan. Onder andere de makers van uh, Cloudy with a Change of Meatballs. Oftewel het regent gehaktballen in het yeah, Nederlands. Yeah, yeah. Uh, hebben ze erop gezet? Wat overigens ook echt een leuke film is. Die uh, als je hem nog niet gezien hebt, uh, zeker de moeite waard. Ik kijk heel schaapachtig omdat ik geen idee heb waar het over gaat. Nou, maar... dat, dat, uh, is, even heel kort: een uh. film over uh, een jongen ontwikkelt een apparaat. En die schiet die per ongeluk de lucht in. En daardoor kan hij uh, dingen laten regenen. Maar dus, uh, uh, in eerste instantie uh, kip, uh, uh, uh, gehaktballen. Uh, uh. dus, hij kan gewoon alles erin zetten. En dus op een gegeven moment. Ja, de, de, dat eiland waar hij woont, kun je alleen maar sordientjes kopen, omdat, ja, dat kunnen ze daar vissen en meer ja. hebben ze niet. dan komen er geen kip En, en dus okay. uiteindelijk komen er, komt er allemaal voedsel uit de lucht. Nou, hij is super grappig, hij is super leuk. Dat, dat geloof ik ook al. Nou, nog even een van de laatste plaatjes voor uh, 9 uur. Ik heb het niet dat ik nu een déjà voer. heb. Nee, deze knop. Ja, daar en ze uh, neer. Deze knop. Jail heet de band. Hij gaat toch eens weg. Ik ga er even tussenuit. Nou, ik sta even wachten, want er staat, er staat overal nog file, dus overal staat het vast. Dus ik zou gewoon even een uh, dagje later gaan. Dat, dat vind je thuis met vast even vakantie. Jail dus, getaway! Oké, okay, jawel. We hadden het over kippen. Komt die hana weer vandaan. Een beetje laat. Het is bijna tien uur. Om dan nog even... Vlakbij zijn nek omdraaien. Zo, dood. Uh, zo, dat uh, deed je snel. Oh, dood. Dat valt we weer uh, mee. Nee, lekker in de pan. Lekker soepje van maken. Ja. Uh, goed, dit was Jail. En Away gaat toch even... We gaat aanbreken. de knepers even tussenuit. Uh, ja, om nu zeg maar in de auto te stappen is niet echt helemaal slim. Achterlijke gladiolen. Nou ja, zeg. Zegt hij nou? Achterlijke gladiolen. Ja, dat komt van de Vierdaagse. Ja, van de Vierdaagse. Oké. Okay. Ja, dus daar Gelang. komt hij net vandaan. Ja. En hij zag er zoveel. En toen dacht hij op Achterlijke gladiolen. Wat doen we hier allemaal? Zegt <garend> Als ik zo'n opdracht geef om me langer te werken, doen ze niet. Ze gaan we met z'n allen zoveel kilometer lopen. Ja, precies. Ja, je hebt je leven met zoveel meters die je kan afleggen. En jij maakt ze nu allemaal even op. Ben je gek geworden, of zo? Nou, nog even dingen. Ook even positief nieuws over de postcode-loterij. Ah. Dit is geen reclamespot, zeg ik even. Het gaat aan de postcode-loterij, dus het alleen recht hebben om zeg maar, hier alleen loten te verkopen. Want daarvoor in de ruil eh, hebben ze een goed linkie met de ministers. Want die ministers komen heel vaak even een hand ophalen. Die komen we hun even pinnen. Vandaag een groot stuk in de kletskrant van Nederland te lezen. De Telegraat heeft het onderzoek onderzocht. Je hebt zoiets van 300 miljoen gaat er dus per jaar naar allerlei goede doelen. Ja. Maar ook wel eens doelen die de, de, de regering, die ministers aandragen. Oh. En, eh, daarvoor treden af en toe ministers ook wel eens op om daar een praatje voor te doen. En daar is dan niks van op papier gezet. Maar ik ja, bedoel, ze gaan af en toe binnen bij de postcode loterij. En daarvoor krijgen zij het alleen recht. Dus dat is, ja, dat is niet helemaal zoals hebben. het hoort. Ja, ja? oké. Okay. Mag ik als, als mens nu zelf ook even daar naartoe. Dat ik zeg van, nou, ik vind dit zo'n goed doel. En die hebben het zo zwaar. Kunnen jullie daar niet ook wat aan geven? Ja, ja. Ben je weer voor jezelf een hand ophouden nu? Nee, okay. nee, helemaal niet. <laughs> Ja, je, bedoelt, je bedoelt zelf, als je zelf een doel kiest... Ja, een doel, dat je, je zegt, ja, je van, nou gaat... uh, er is iemand daar heel goed bezig... voor mensen met uh, brillen verzamelen... In, uh, en die gaan dan naar het uh, doorkast, doet dat dan weer, weet je wel. Maar krijgt ja. die ook wel eens wat, weet je? Volgens mij kan dat wel, hoor. Ja, als je ja. een goed verhaal neerlegt bij de uh, postcode loterij... dan gaan ze volgens mij vast naar kijken. dat okay. denk ja. dat we het best wel doen. Alleen, het is natuurlijk wel een beetje map, want ze houden natuurlijk... dat uh, gokken op het internet houden ze tegen... Met het verhaal paniekzaaien, paniekzaai. We, ja, dan kunnen mensen verslaafd raken. En uh, dan hebben ze geen overzicht. En jij ja, krijgt zijn ze geld. Het is alleen maar paniekzaai. Well, Uiteindelijk. zei het alleen kunnen Nu doen. mag het toch wel. Uh, ja, ik doe het er jaren. Maar ja? uh, het mag toch inmiddels wel. poker uh, op internet. Is dat zo? Ja, al die sites zijn nu wel in het Nederlands. Zoals uh, Pokerstars en zo. Heb je nu gewoon in het Nederlands. Oh. Dus okay. zou en dat doe jij steeds. Dus ik, dat... ik poker wel eens. Ja, oké. Okay. Oké, okay. nou. Nog oh, geen heel... verslaafd hoor, Wees me niet bang. Nee, oké. Okay. Nee, nee, nee, nee. Er is een uh, man in Massachusetts aangeklaagd. Ja? Want die had genoeg van alle klachten van buurtgenoten. Want zebrapaden zebra waren ja? zo onduidelijk. Dan heeft hij gewoon een paar blikken verf gekocht. Hetze geverfd, okay. en ze geverfd. En krijgt hij een boete zeg. 4.000 dollar. Oh. Ja, wegens beschadiging van uh, overheids-eigendommen. Uh, okay. Dat is echt bizar. Oké. Te gek voor woorden gewoon. Straks is het hier in de Goeiemorgen, Zandvoort. vanuit uit Hoogland. En wij melden ons volgende week weer voor een nieuw aflevering Leeft op de radio. Oké, okay, nou, hand niet erop en ik ga snel naar huis, want het gaat. Ja, straks hou je vast voor de vast storm. Ja, Ik denk het water in. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.